17 september bij, sorry, vanaf 17 september ben je bij RTL 4 iedere vrijdagavond getuigen van de zoektocht naar unieke zangtalent ja. in de Voice of Holland. Ja jongens. In het programma steken coaches Nick en Ach. Simon, Angela Groothuizen, oh. Van Velsen en Jeroen van der Boom graag hun nek uit voor hun talenten. Ja. Dus het wordt een beetje net zoals dat Gordon uh, en uh, hoe heet het? Nou, ik vind... Die, uh, achteraan... Na nou, X-Factor. Maar ja, X-Factor heb je nu natuurlijk tienduizenden... Oh, zo nep. Wat X-Factor? Ik vind al die programma's niet X-Factor, Idols. Je ziet gewoon echt dat ze op het uiterlijk gaan. En sommige mensen die je dan hoort in de finale kunnen absoluut niet zingen. Nou, moet je wel zeggen. Jaap. Jaap kan zingen. Van de X-Factor. Ja, maar de laatste. af en toe een meisje. Zegt, oh, maar we uh, die Wesley... Die kan... Die maar ik moet je één ding zeggen. Dat nieuwe programma My, My Name is... Ja. Dat is wel heel leuk. Die ja, vind dat... ik vind nog een beetje het origineelste. Maar daar snap ik niks van. Oh jongens, jongens, jongens, we gaan eruit. Nog een minuut. 45 seconden. Ah. Dus we gaan nog heel eventjes luisteren naar de laatste muziek. We gaan nu uh, deze week stoppen. Zeker. Ja, tot de volgende week, dan ja, ja, we hopen dat Mike er dan wel is. En we, we ja. Het gaat ons nog best goed af zo, toch? Ja, je wel. ja makkelijk. Daarom. We hebben Mike niet nodig. Mike. Bedankt voor de support. Bedankt dat je ons binnengebracht hebt. Mario, volgende week blijven de over. Wij doen de deur niet meer open. Nou, nee. we gaan Henny begroeten voor zo direct. Um. <laughs> Onze grote vriendin. En uh, het gaat helemaal goed komen. Ja. En uh, zien jullie volgende week? Dat hopen we wel. Oké okay, dan, hey. later. Durk.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 VVD-leider Rutte wil een concept-regeerakkoord schrijven waar andere partijen zich bij kunnen aansluiten. Hij ziet ook nog mogelijkheden voor een rechtse coalitie met gedoogsteun van de PVV. Maar PVV-leider Wilders op dit moment niet. Die denkt aan nieuwe verkiezingen als het schrijven van dat concept-regeerakkoord mislukt. CDA-leider Verhagen wil ook dat Rutte een conceptregeerakkoord schrijft. PvdA-leider Cohen wil een vijfpartijkabinet van VVD, CDA en PvdA plus D66 en GroenLinks. Of een kabinet met alleen VVD, PvdA en CDA. Een man met rechtsextremistische sympathieën die wilde dat zijn sperma alleen voor blanke patiënten zou worden gebruikt, heeft bij twee spermabanken in Nederland gehoor gekregen. Dat meldt het programma uitgesproken van de VARA. Op internet zegt de man dat hij met zijn zaad het Arisch ras wil versterken. De Vereniging voor Kunstmatige Inseminatie gaat nu bekijken... of de richtlijnen voor spermadonatie moeten worden aangepast. Twee vakbonden dreigen het Telegraafconcern met werkonderbrekingen. Het gaat om een maatregel om bovenmatige beloningen van medewerkers terug te draaien. 900 medewerkers verdienen meer dan de hoogste schaal in de CAO. Hun salarissen zouden volgens een overeenkomst tussen de Raad van Bestuur en de Ondernemingsraad worden gecorrigeerd. De vakbonden accepteren die loonsverlaging niet... en dreigen met massale werkonderbrekingen als de medewerkers minder gaan verdienen. Arjen Robben, die kort voor het WK geblesseerd raakte, had niet één, maar twee spierscheuringen. Dat zegt zijn club Bayern München op grond van de MRI-scan. Volgens Bayern heeft de medische staf van de KNVB dat niet gezien... Robbe heeft in Zuid-Afrika dus met een gescheurde hamstring gespeeld. Nu is hij zeker een half jaar uitgeschakeld. Komend weekend heeft de KNVB in München overleg over de zaak. Het weer later in de nacht regen. In het noordoosten tot de ochtend droog. Morgen overal regenachtig. Het wordt ongeveer 17 graden. Dit... Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zandvoort. En zomerheers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 En we hebben een vrouwengroep opgericht. En dat hier was de, de, de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen. die zat helemaal in Haarlem. Daar was hier ook niks meer van. Mm. En we hadden de Christenvrouwenbond. En die werd wat, uh, wat klein en zo. En dat zagen ze ook niet meer zo zitten denk denken. Ik weet het niet. Ik was er nog niet zo lang op. En toen zijn we met een paar dames van die... Uh, van die... Uh, nou ja...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 Nou, die heeft ons ook veel verteld hoor. Maar over die kinderboerderijen ook. Maar uh, niet wat ik ervan verwacht had. Maar ja, daar moet je zo iemand horen ergens anders hè. Maar dat, dat gebeurt natuurlijk niet altijd. Nee, dus dat was een verrassing. Ze hebben toch allemaal een fijne ochtend Ja, dat was leuk hoor. hoor. Alles wat ja. ze vertelden over ja. de kinderpostzegels. Ja. En uh, hoe oud zijn deze dames? Hoe oud moet je zijn om op dat groepje te kunnen meedraaien? Nou. Uh...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 Zag werken, is zijn machtige stem. Hoor naar hem in dit heilig uur. die omdat hij is van boven de wateren grote donder, branderend vuur. Ontzagwekkend is zijn machtige stem, voor naar hem.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 Ik deed ik wat dagdienst en uh, dat die mensen erg verdrietig waren, en dan zei ik: We zullen we even bidden, dat is altijd goed. Ja. Dat ze werden rustig en, uh, mm -hmm. en, ja. Ja, denk je dat mensen ook kracht ervaren uit het gebed? Ja, dat weet ik wel heel zeker. Ja, eens. Ja, ja, ik heb ook wel eens iemand gehad die helemaal niet gelovig was en die zei: Wil je alsjeblieft met me bidden? Mm -hmm. Ja.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 als we voetbal uh, Ja, en als jij uh, je handen klapt voor je ja. mooie preek of zo, dan kijken ze er aan. denken ze hè ja. ja. Want in hervorm, de hervormde zijn was naar hem toegekomen, waarom doe jij je handen omhoog? Ik zeg nou, als jij je bijbel goed leest, dan weet je het waarom ik mijn handen omhoog doe. Dat ik wil je wel vertellen hoor.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 Es Gott was und was Mensch, was du mich her und daß du mich von nah an hältst mm. und hier bei oh. du richtest mich wieder auf und du hilfst mich zu dir hinauf. Ja, ich danke dir, daß du mich kennst und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 Ja. En uh, ik mis het. Ik zeg, want uh, je gaat de kerk uit en. En nou uh, zijn ze begonnen van Nou, wat leuk, ja. ja. En er komen er veel mensen? Is het een leuk? Groepje? Nou, onze tafels onze... zit vol. Je moet er af en toe schoolstoelen <lacht> achter zetten, ja. ja ik, ik hoorde uh, iets van tien of vijftien mensen wel Ja, dat niet? zal wel. Ja, dan zou ik ze zo moeten tellen even